Ik blij dat we hier mogen spelen. En dan moeten we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. Hallo, hallo. zijn uh, maten van uh, We Cook We Fire. Uh, hello, hello. De opname dateert van vorig jaar 17 juni. Gedenkwaardige dag. Het was het uh, tijdperk waarmee de live muziek bij ZFM werd afgesloten. Tenminste uh, in, in een formaat dan. Want ja, we kunnen een akoestische gitarist, die kunnen we gewoon nog wel plaatsen. Dus in die muzzle hebben we dan dat we toch nog een aantal muzikanten hebben die alleen maar een akoestische gitaar. Nou, dat is de reden waarom we Suus vandaag hebben gevraagd. Heel erg leuk. Dit was trouwens ook de muziek Boulevard van uh, zondag 30, janu 30 januari. Straks uh, gaan we gewoon uh, verder met Zondag in Kennemerland. Suus de Groot zit hier dus nog steeds. We nemen er uh, gewoon mee in het uh, volgende programma. In het uh, eerste uur van Zondag in Kennemerland. Dag! Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5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 Er zijn ook tientallen fundamentalistische leden en leiders van de moslimbroederschap ontsnapt. De belangrijkste oppositiebeweging in het land. Op de staatstelevisie was te zien hoe president Mubarak een bezoek bracht aan het hoofdkwartier van het leger. Ook sprak hij met de nieuw aangestelde leiders van zijn regering. De herdenking van de bevrijding van Auschwitz moet een nationale herdenking worden, zei de voorzitter van het Auschwitz-comité vanmiddag bij de herdenkingsplechtigheid in Amsterdam. Hij wil dat de Auschwitz-herdenking eenzelfde officiële status krijgt als de 4 mei-herdenking. Het Auschwitz-comité gaat de plannen komende week in Den Haag bespreken. Het spiegelmonument in het Wertheimpark... werd de bevrijding van de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau herdacht. In Capella aan de IJssel is vannacht een man van 22 verdronken. Hij zat samen met drie andere jongeren op een vlot dat in een sloot was omgeslagen. Ze maken deel uit van een toneelgezelschap uit Delft. Drie jongeren konden zelf op bedrogen komen.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 Het is de tweede keer dat Djokovic het tennis-toernooi in Melbourne op zijn naam schrijft. Ook in 2008 won hij de Australian Open. Het weer in het zuiden wat zon, in midden- en wolkenvelden. Vanavond weer kans op mist. Morgen droog, later wat zon en 1 tot 4 graden. Dit was het. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zo'n middag hier radio maken tussen 12 en 5. Uh, tussen 12 en 2 hadden we al een muziek boulevard. En uh, dit is uh, stil uh, erin geslopen. Zondag in Kermeland, We zijn wel uh, tot vijf uur bezig. Dat houdt je in ieder geval van de straat, uh, denk ik zo. Maar we begonnen met Howard Jones en What is Love, zondag? Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemernaal 105,8. Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennemerland. Alleen die 105,8 FM, die kracht je gewoon even lekker skippen. Want uh, Bloemernaal doet tegenwoordig niet meer mee. Maar dat uh, weerhoudt ons er niet van om vanmiddag de hoofdnoot van vanmiddag uh, door te geven. De voetbalwedstrijd tussen de Racing Club Heemsteden. Zag in het Haan dagblad dat er zelfs uh, oude burgemeester en minister van Binnenlandse Zaken. Bram Peperdoroit te gespeeld. Heeft. <lacht> niet te geloven, een gevreesde spits in de jaren 60. deze brandpeper. Hij heeft zelfs nog het doelpunt gemaakt. Ik weet alleen even niet uit het artikeltje wat ik heb gelezen van het Haarons Dagblad gisteren, welke wedstrijd dat was. Het was hij ergens in 1960, rond die tijd. En de club Heemstede mag vandaag aantreden tegen Bloemendaal. We gaan straks even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Dat is heel erg leuk, maar nu heb ik dus nog geen cd klaarstaan. Fijn hè, is dat? Nou, uh, Su Suus zit er nog, dus uh, hè, Suus? Wat uh, wat? Wou ik dacht je? dat je Led Zeppelin had gepakt. Ja, die had ik gepakt, maar die Hij heb ik. Die dus... ligt daar. Heb ik hem? Oh ja. <laughs> dan gaan we dus. Uh, nou, het is dat, dat is wel erg uh, stevig. We hebben, nog, uh, we hebben Suus nog uh, gearresteerd in, uh, in uh, deze, deze uitzending nog. Uh, ze gaat zo direct nog een nummer spelen. En dit komt dus ook uit datzelfde uh, mooie vakje van haar. Uh, Led Zeppelin, wat heb jij trouwens dan met Led Zeppelin? Als we daar dan toch over bezig zijn. Ja, dat is een van de eerste, uh, naast Rage Against the Machine, een van de eerste bands, hardere mm -hmm. bands, die ik echt heel gaaf vond. Mm -hmm. En vind nog steeds. ja. Yeah.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 Uh, wij bij CFM hebben ze hier ook uh, gehad in het programma Alternative FM. In juli 2009 zijn ze hier geweest. En de band John Dozier Revenge bestaat niet meer. Maar Suus de Groot is zelf verder gegaan in Soothe the Night. Dat is heel kort. Dat uh, is, helemaal juist. Ja, is Helemaal juist. En uh, wat je wat al zei, uh, ze heeft iets met Led Zeppelin. Ja, wat, onder, wat je zegt? onder andere Led Zeppelin. Heel ja, te gekke. Uh, en dat album. Beïnvloedt dat ook je muziek vandaag? Het eerste album. Um, nou, ik weet niet of het echt direct.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 De werkzaamheden zullen over een periode van enkele weken worden uitgevoerd. En de toegang tot het park zal de wandelaars niet worden ontzegd. Maar het wordt aanbevolen door het park tijdens de werkzaamheden te mijden. De uitvoerders van het landschap Noord-Holland zullen bij het kappen en andere werkzaamheden uiteraard de nodige voorzichtigheid in actie. Een acht nemen. En desondanks verzoeken wij voorlopig een ander pad te kiezen. Al dus de gemeente in een reactie. Dus dat uh, is een beetje het kort uh, het, het zandvoortse nieuws. Wat zo waar terug te vinden is op de website van www.abradio.nl. Dus ik zal dan toch maar zo nekje zijn om even de bron uh, te melden. En, ja zoals gezegd, uh, nog hier in de studio aanwezig de IJmuidense... Top Sus uh, Suus de Groot. Uh, ja, je bent er nog even gebleven. Dat vinden we altijd heel erg leuk dat je uh, ja, er nog tuur, bent. Heel gezellig. Lekker ja, zonnetje. Ja, een lekker zonnetje erbij. Het en uh, je hebt een uh, fijne akoestische gitaar bij je. Dus ik zou bijna zeggen, uh, wat gaan we horen zo dadelijk? Um, ik ga spelen dan uh, When the Night is Dark. When the Night is Dark? Ja, een, een nieuw nummer over uh, verschillende gemoedstoestanden... Heel erg leuk. We gaan even daarna luisteren. Uh, moet ik natuurlijk wel even deze uh, schuif waar jij op zit helemaal oh, ja, open zet. We die, wel die, die, die staat nu open. Dus uh, ik zou zeggen, het, uh, we zijn er klaar voor. Dankjewel Jaap. Nothing seems to matter when the night is dark. Seems to matter when the night is dark When it's all black you can't see at all I kept on listening and I fell on the ground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 En ik ben en je bent bang. Met de kippen bij. Ja, maar ik ben bang dat wij daar veel meer van gaan horen de komende tijd. Um, nou hebben we nog iets van jou uh, uit jouw uh, platenvak. Uit jouw favoriete reeks. Uh, dat is Iels. Waarom Iels? Um, ja.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 Rock Werchter. Rock Werchter. Geweest. Oh ja. En ja, als te gek optreden, heel rauw, heel erg dicht bij zichzelf, heel puur. En ja. uh, het is gewoon een, een rasartiest. Moet een muzikant ook flink bij zichzelf blijven? Vind um, je dat? Ja, ja ik vind, ik, dat, dat ligt eraan. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld naar David Bowie kijkt, zijn ja. dus Siggy Stardust-periode, dat was toch, was toch ook David Bowie, maar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 ja uh, dat uh, dat is duidelijk. ik heb net even iemand even geïnformeerd in de muiden dat jij hier ook zit. Uh, want anders dan uh, want dat, uh, wie, dat is... wie, wie, wie? nou wie denk je wie denk je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 ja, te veel uh, te veel doet. Ja, dan, ja, als je iets schrijft wat, wat iedereen eigenlijk al het verhaal weet. Hmm. weet je wel het moet, het, moet, uh, het, het moet net zo lezen als een soort als een boek, als het ware. Dat je dus het, uh, het opbouwen... Je moet niet ja, alles meteen weggeven, uh, nee, zeg maar. Nee, je moet wel, ja, een contrastpunt. En, maar ja, niet dat je daarbij het schrijfproces echt gaat denken van... Oh, nu moet ik uh, een contrastpunt verzinnen. Maar meestal gaat het wel gewoon vanzelf omdat je geïnspireerd bent door iets wat er is gebeurd of ja, ja. Want, want heb jij ook conservatorium achtergrond? Ja, ik ben uh, vier jaar heb ik pop uh, zang ja. gedaan. Ja, dat bedoel ik. Dus een uh, klas lager dan Fabiana. Ja, één ja. klas oh, één klasje lager als, ja. als Fabiana. Uh, maar goed, uh, je leert er enorm veel. Begrijpen. Ja, het voornamelijk. Uh, ja, het is een hele brede opleiding mm. en omdat mijn hoofdvak zang is. Ja. ja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 Uh, na deze woorden voor de <laughs> tijd dat je nog een fijn nummer gaat spelen, Suus. Right. Welk nummer is dat? Dat is de Railroad Track. De Railroad is, daar worden Track. We eigenlijk nu opgestuurd, hè? Als al muzikanten. Ja. ja. <laughs> oh, uh, nou ja, in ieder geval uh, het up-tempo nummertje. Over uh, helemaal naar zijn uh, naar grootje gaan. En dan de weg weer terugvinden. Goed. Hier is ze. So the night. Go again To never, never, never, never, baby. Ah, dat... nou eh uh, je bent hier ook nog even rob wat eh uh, wat wat wat ja, er ik ben van? er een beetje stil van eerlijk <laughs> gezegd. Ja. Zo. dit dit spoken wij Echt, nog wel eens We uit op een op een Heel zondagmiddag. Goed. Uh, Suus gooit haar handjes even los. Ja. Dat, dat is wel nodig, denk ik. Na zo'n uh, zo fijn, uh, fijn verhaal. Vooral even zo'n uithalen. Ja, nou ja, goed, ja maakt ik een... hoop dat de buurvrouw niet... Uh, ja, nee, uh, uh, dat zat ja. ik ook aan het denken. Uh, maar dat komt toch goed. Laat dat nou maar aan ons Sorry, over. Dat, ja, dat, dat, dat zal wel goed gaan. Dat zal wel goed gaan. Uh, we hebben er nog een paar minuten over. Dan zou ik even weer moeten gaan zoeken... wat ik dan nog uh, zou kunnen doen. Kan ik een koffertje ik... doen? Uh, nee, dat gaan we niet redden voor uh, het nieuws van... Hoeveel uh, oh, minuten hebben we nog? Hè? Nee, ik, heb, ik heb niet zoveel tijd meer. Dus ik uh, ga deze nog even fijn uh, draaien tot aan het nieuws van... Uh, uh, welke welke? Vlucht uh, 13 met Lief. Vind ik ook wel leuk om uh, te horen. Dan gaan we tot aan het nieuws dat uh, doen.